Wereldleiders hebben de aanslag op de grootste luchthaven van Moskou scherp veroordeeld. Bij een explosie in een bagagehal kwamen vanmiddag zeker 35 mensen om het leven. President Obama sprak van een ongehoorde terreuraanslag op de Russische bevolking. Bondskanselier Merkel zei dat ze de aanslag met afschuw veroordeelde. Ze sprak van een laffe aanslag. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Premier Poetin kondigde aan dat de familieleden van de slachtoffers financiële hulp krijgen. In Schonebeek in Drenthe komt weer olie uit de grond. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft het startzijn voor de winning gegeven. De olieproductie in Schonebeek begon in 1947. In het gebied stonden honderden jaarknikkers om de olie op te pompen. In de jaren negentig was de productie niet meer rendabel en werd de winning gestopt. Door de hoge olieprijs is de winning met moderne technieken weer winstgevend. Oprah Winfrey heeft in haar talkshow vandaag onthuld dat ze een halfzus heeft... De presentatrice wist tot voor kort niet van haar bestaan af. De halfzus werd vlak na haar geboorte afgestaan voor adoptie en leefde in pleeggezinnen. Oprah's moeder verzweeg het bestaan van de negen jaar jongere halfzus. Oprah Winfrey had al aangekondigd dat ze vandaag een grote onthulling zou doen in haar show. Ze is bezig aan haar 25e en laatste seizoen. Het weer, vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden overal regenen. minimaal rond drie graden.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 Weet hoe je ervoor staat. Check het op mijnpensioenoverzicht.nl Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstnier is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren. Schaats mee met IJsstrijd. Kijk op ijsstrijd.nl Dit is Radio 1. Twee dingen... Zijn je op de dan altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goede avond. Het beeld dat vrouwen duizenden jaren onderdrukt zijn door mannen... en zich nu pas emanciperen, is totale onzin. Dat zegt Lisette Tooft. Zij heeft onderzoek gedaan naar eeuwenoude mythes. Straks haar conclusies. We zijn benieuwd... Maar eerst de politiemissie naar Afghanistan, waar het, hele, waar het deze hele week over gaat. Dat is het idee van mijn eerste gast van vanavond, Rob de Wijk. Hoogleraar Strategische Studies en Internationale Betrekkingen. Ook al is er veel kritiek op zijn plan, hij vindt het voor de veiligheid en welvaart van ons eigen land, Nederland, van belang dat we gaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, wij kennen u eigenlijk vooral als een, een duider, zul maar zeggen. Hè, van internationale verhoudingen, van defensievraagstukken. Yeah. Maar u bent heel belangrijk zo te horen. ja, dat maken denk ik anderen ervan. Ik uh, heb een uh, rolletje gespeeld in uh, het aanswengelen van uh, de debat in, uh, in Nederland. Nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid uh, tot uh, de hoorzitting in de Tweede ja, Kamer en... en mogelijkerwijs een besluit. Uh, de komende dagen. Ja, want u heeft het, uh, zoals u zegt, aangezwengeld. Weet u waar u dat plan heeft gekregen? Heeft u dat meteen zitten uitwerken thuis? Hoe gaat zoiets? Nou, kijk, ik, ik, het, wat, wat mij zeer stoorde in uh, Nederland... was de buitengewoon uh, grote naar binnen gerichtheid uh, van, van de afgelopen jaren. De wijze waarop een einde is uh, gemaakt aan uh, de missie uh, in kan. Uh, het, het kabinet is in elkaar gezakt. Uh, er is een brief gevraagd aan uh, de secretaris-generaal van de NAVO... Om, eh, waarin die vroeg om een nieuwe missie. Nou, zo'n zo brief vraag je alleen maar als eh, je zeker weet dat je met zo'n missie komt. Nou, die kwam er dus niet. De, de internationale gemeenschap is door eh, Nederland eh, ja, eigenlijk gewoon in een hoek gezet. En eh, Nederland heeft zich daar geen diensten mee bewezen. Ja. En ik vond het gewoon, uh, ja, dat vond ik dus uiterst merkwaardig. Ja, en u dacht, en dan ik, moet ik iets verzinnen waar iedereen zich wel in kan vinden. Nou ja, goed, uh, ik bedoel, uh, ik, ik werd ook weer gebeld door allerlei mensen van... Uh, kun je niet eens kijken of wat te doen... En toen was opeens de ik... verbinding je... met meneer de Wijkweg. Ja, hmm, dus u zat in uw betoog. Ja. <laughs> Ben ja. ik er nog? Ja, ik ben weer, <laughs> weer? weer terug. Okay. Zo kunnen we het beter doen. Heel goed. Ja, ja nee, goed. En dan, dan praat je eens met wat uh, mensen. En dan kom je al vrij snel uh, tot de ontdekking dat, er een, dat een politietrainingsmissie. Dat zou uh, mogelijk in de Nederlandse situatie nog de beste oplossing zijn. Ja. Het is niet allemaal niet zo gevaarlijk. Het is niet militair. En ik denk, nou ja, goed. Uh, daar, zou ik, daar wil ik me nog wel voor inzetten. Daar wil ik wel wat, wat ideeën voor aandragen. Ja. U zegt, uh, het is allemaal niet zo gevaarlijk. Daar krijgen we het straks over. Want daar zijn de meningen natuurlijk verdeeld over hoe gevaarlijk het is. Ja. Maar u zegt, um, er is eigenlijk een hoger doel um, om mee te doen. Namelijk ja. de positie nou, dus... van Nederland op het wereldtoneel. Want we hebben nogal wat te verliezen. Laten we even luisteren naar wat fragmenten. De Nederlandse zetel in het Internationaal Monetair Fonds staat op het spel. Het vervelende is dat uh, Nederland niet uitgenodigd wordt... om uh, bij te zitten bij de, de G20-top in Seoul, in uh, Zuid-Korea. Als een land veel doet... Internationaal, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, de Wereldbank, IMF, maar ook in Afghanistan, ja, dan krijg je ook meer. En u weet ook, we hebben een besluit genomen in Nederland om weg te gaan uit Afghanistan. Nou, ik weet niet wat de consequentie van kunnen zijn, maar je moet rekening houden met dat. En anders. dan zul je toch ook wel een domino-effect zien, in die zin dat ook de Wereldbank-positie onder druk komt te staan en de plek van Nederland in andere internationale financiële instellingen. Ja, meneer De Wijk, u zegt. Ja. Uh, het is voor onze veiligheid, de Nederlandse veiligheid, van belang dat we meedoen. Kunt u dat uitleggen nou, voor... waarom? Wel, het is veiligheid en welvaart. De citaatjes die net uh, zijn gepresenteerd, die kloppen. Dat is ook zo. Mm -hmm. uh, als je niet in staat bent uh, als land om mee te praten, internationaal... omdat je bijvoorbeeld uit de G20 bent gegooid... dan is dat niet goed voor uh, je positie. Dan is het uiteindelijk ook niet goed voor je welvaart. Nederland is de 17e, 16e, 17e economie in de wereld. De negende exportnatie heeft de vijfde grote banksector uh, in uh, de wereld. Dan moet je gewoon bij de G20 aan tafel zitten. Doe je dat niet, dan snij je jezelf in je vlees. Want wordt er wordt over je gesproken en niet met je gesproken. Dat is dus een hele slechte zaak. En dat maar, zit er eigenlijk achter, begrijp ik? Nou, Nee, er zitten voor mij twee uh, hele belangrijke redenen achter. De eerste reden is dat uh, Nederland geapplaudiseerd heeft... Uh, toen uh, met steun van de Verenigde Staten de Taliban werd uh, verdreven eind 2001. Daarmee zijn wij als internationale gemeenschap... medeverantwoordelijk uh, uh, geworden voor de veiligheid en de ontwikkeling van Afghanistan, of we dat nou willen of niet. Vervolgens hebben wij ook de daad bij het woord gevoerd en hebben wij missies uitgevoerd in mm. Afghanistan. Maar je kunt niet verwachten, als wij de taliban eruit hebben gegooid... dat dan een situatie automatisch ontstaat ontstaan waar die Afghanen voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, Dus we dat hebben, we hebben aangezegd, dan moeten we ook bezig ja, is uw je ja, hebt een morele plicht om daaraan mee te doen. En vervolgens zeg ik, de wijze waarop... Uh, we een einde hebben gemaakt aan de missie in Oerskan... Uh, in is op een dusdanige wijze gegaan... Dat ik zeg, ja, dit heeft onze positie enorm geschaad. En al die, die quotejes van zo net, ja, die bewijzen dat ook. Maar goed, de veiligheid is dan toch nog niet in het geding. Ik bedoel, het is niet goed voor onze wereldhandel. We hebben aangezegd, nog niet mee. Of we moeten mee zeggen. En hoezo is het dan ook gevaarlijk voor onze veiligheid? Ja, kijk eens, als je kijkt naar de, wat er in Afghanistan is gebeurd onder de Taliban. Toen was het een vrije plaats voor terroristen. Al-Qaeda heeft daar zijn trainingskampen gehad. En we weten allemaal wat Al-Qaeda uiteindelijk op 11 september 2001 heeft heeft gedaan. Wat we ook weten is dat er een directe relatie is tussen uh, uh, terroristische aanslagen die gepland worden en dan wel uitgevoerd zijn in uh, West-Europa en uh, het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Uh, als je niet probeert op een of andere manier uh, die zaak daar onder controle te krijgen, en dat lukt zeker niet wanneer je met z'n allen weggaat uh, daar. Dan betekent dat, dat je de terroristen, dat je terroristen terrorisme, sorry, uh, in de kaart uh, speelt. En dat is gewoon niet goed voor ja, ons. Of uh, doordat we er zijn, is het juist gevaarlijker in Nederland. Zo kun je natuurlijk ook redeneren. Ja, dat, zo kan je inderdaad uh, redeneren. En uh, uh, wat er inderdaad zal gebeuren, is dat het reacties opwekt... Uh, op het moment dat je dus inderdaad naar Afghanistan uh, toe gaat. Maar we moeten ook constateren dat uh, Al-Qaeda niet meer actief is... in Afghanistan. Het, pro het probleem heeft zich inderdaad verplaatst. Dat is allemaal waar. Maar als je nu ziet hoe de operaties plaatsvinden... in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, dan moet je zeggen... het is op dat gebied althans wel succesvol. De wederopbouw van Afghanistan, dat is niet een groot succes... maar de strijd tegen het, tegen het terrorisme is dat wel degelijk. Ja, daar zijn ook de deskundigen het niet allemaal over eens. Laten we het daar even niet over hebben. Maar goed, u zegt een van de belangrijkste argumenten is ook... we moeten blijven meedoen hè, op het wereldtoneel... Ja, uh, voor onze welvaart, die G20... Um, maar eigenlijk spelen we dan een spel... waar uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot helemaal niet van houdt. Want mm -hmm. dan dreigen die Amerikanen dus, als wij niet meedoen... om ons niet meer uit te nodigen voor die G20. Hè? En hij, hij noemt dat dit, Ben Bot. Dat vind ik niet fatsoenlijk, dat doe je niet. Uh, dat miskent ook wat de rol die wij gespeeld hebben. Uh, als ik daar gezeten had, dan zou ik gezegd hebben... jongens, uh, dat moet je me niet aandoen, want dan ga ik echt weg... Uh, als je met chantage begint of met druk, en daar heb ik altijd heel hard op gereageerd. Dan is er altijd maar één antwoord, daar is de deur. Uh, als ze mij dat uh, geflikt hadden, dan had ik precies gebeten wat ik gezegd had. Nou, ja, stevig taal kon... voor Ben Bot, hè? Ja, het is ook niet helemaal conform in de werkelijkheid. Want zo gebeurt het nu eenmaal. Hij als ex-minister van uh, buitenlandse zaken weet heel goed hoe het werkt. Nou ja, of speciale... je moet zeggen, dit accepteren wij niet, dit is chantage. Nou, dan accepteer je het niet en dan, uh, dan word je uit de G20 uh, gegooid. En de grote vraag is dan, wie daar nou eigenlijk uh, baat bij heeft? Wij of de Amerikaan? Maar waarom wordt er toch nee. eigenlijk heel weinig over gesproken? Dat dit er eigenlijk achter zit? Nou, dit, nee, het is niet alleen dit. Het zijn ook de andere argumenten. Jawel, maar, wel, die maar dit, dit is toch een heel belangrijk facet? Dit is een belangrijk argument. Nou, omdat dat niet zo goed overkomt... Uh, bij. De omdat bij de bevolking, ja, omdat het bijna politiek incorrect is. En dan krijg je van die one-liners van... je kunt toch geen mensen laten sneuvelen in uh, Afghanistan... om ervoor te zorgen dat wij aan de tafel van de G20 zitten? En, en wat, wat is, zegt u dan? Dat is natuurlijk ook niet zo, want je nou. laat geen mensen uh, sneuvelen in Afghanistan. Maar wat je probeert uh, te doen, is je probeert op een fatsoenlijke manier... solidair te zijn met de Afghanen met de internationale gemeenschap, met je bondgenoten. En daar krijg je wat voor terug. Ik bedoel, als je een vervelende buurman hebt, dan kijk je ook niet op of om eh, naar die vent. En laat je gewoon zitten in zijn huis en denk je... bekijk het maar. En zo is het in de internationale betrekkingen ook. Als je leuk meedoet... dan, dan eh, krijg je ook leuke buren... en dan krijg je er ook wat voor terug. Zo, zo werkt dat nu eenmaal. Zo werkt dat in de straat. En zo werkt het in de internationale betrekkingen. Nou uh, noemden we net al die veiligheid. Hè? Want uh, ja. Ja, het is erop of eronder... op dit moment uh, in de Tweede Kamer deze week. Ja, dat klopt. Um, u dacht, ik heb een goed plan. Iedereen uh, houden we te vriend. De Amerikanen, de NAVO. Um, maar nu dreigt het toch... Misschien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 Ja, het is uw plan. Hè. Voelt u zich nou als persoon op een bepaalde manier verantwoordelijk eigenlijk voor die agenten? Nou ja, je, nou in, die zin, in die zin dat ik niet de besluit neem om ze naartoe uh, uh, te, te zenden. Ik denk dat het verstandig is om het te doen. maar. Je weet dat het onveilig is in dat gebied. Het is maar... natuurlijk een illusie om te denken dat dat zoiets is als Den Haag. Het is zelfs geen Den Haag op oudejaarsavond. Dus het is een onveilig gebied. En je weet ook dat in de periode 2009-2010 het onveiliger is ja. geworden. Maar, maar als je zo gaat renderen. Dan zou ik zeggen van doe dan helemaal niks meer. En laat dan iedereen als zorgen nee. over daar waar het onveilig is. En schaf dan ook je krijgsmacht af als je niet bereid bent om daar iets mee te doen. Nee, want u zei als eerst, ik zei, voelde u zich op een bepaalde manier verantwoordelijk. U zei ja, ik, ik beslis dat niet. Nee, ik beslis dat niet. Nee. Maar ik en zegt u dan, eh... ja, eigenlijk gelukkig beslis ik dat niet? Nee, want als ik daar had gezeten, dan zou ik besluiten om het, om het wel te doen. En natuurlijk vind ik elk, elk slachtoffer dat daar valt. is er één te veel. En is dat, dan is dat, is dat niet goed. Maar je, dat weet je dat dat kan gebeuren wanneer je mensen in een onveilig gebied ja. inzet. Ik bedoel, als je bij de brandweer uh, gaat, dan weet je ook... dat wanneer je een huis ingaat, uh, dat, er, dat er ongelukken kunnen gebeuren. Dat geldt ook voor de politie. En ik geef onmiddellijk toe, dat is natuurlijk ook zo... dat valt niet te ontkennen, dat de risico's in Koendu schoten zijn... dan, uh, laten we zeggen, ja. hier in Den Haag. En als u zo nou agent zou zijn, zou die mee mogen? Als hij dat zou willen, dan moet hij dat vooral doen. Want uh, als hij daar een, een goede overweging bij, uh, bij heeft... Dan, uh, dan zou ik zeggen, doe maar. Ja. U bent daar een paar keer geweest hè, in Afghanistan. Ja. Um, ja. U kent dat land, u kent die situatie van die mensen die daar wonen. Ja. Um, is, er, is er een soort persoonlijke overtuiging als u die mensen daar ziet? Iets dat u geraakt heeft daar, dat u denkt, ja, dit moeten we echt voortzetten? Nee, dat heeft veel meer te maken met het feit dat wij de Taliban hebben verdreven. En dat wanneer je A zegt, je ook B moet zeggen... dat je, als je de Taliban verdrijft, dan word je ook eigenlijk moreel verantwoordelijk... mede verantwoordelijk voor de wederopbouw van het land... en voor de veiligheid die je in dat land wil brengen. Dat is, dat is denk ik mijn, mijn morele punt wat daarachter zit. Ja. Dan we dus ook gewoon de Taliban moeten laten zitten. Dat wilden we niet, omdat dat een, een vrije plaats ook was voor, voor Al-Qaeda. En die Taliban was natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dus als je daar wat doet, ja, dan moet je dus nu ook bezig en dan moet je mee doorgaan. Nu heeft iedereen een commentaar op. Hè? Ik bedoel, iedereen doet zijn zegje daar in de Tweede Kamer ja. in Den Haag. Heeft u ook al ergernis gevoeld over bepaalde reacties? Nou, ook wat ik, wat ik eigenlijk vind is uh, dat het uh, vooral over beelden gaat. He, er wordt gesproken over een oorlogssituatie. Nou, met alle respect, maar er is geen sprake van een oorlogssituatie in Koendoest. Het is niet veilig, dat klopt, maar het is niet uh, een, een oorlogssituatie uh, zoals we die hadden. Maar het is ook niet uh, Amsterdam. Ik bedoel, het is nee, niet zo is dat die agenten daar nee, is, een situatie is, krijgen die ze kennen. Exact, Dit is onveilig. Ja. Dat, is, dat is absoluut juist. Wat vervolgens, maar het is geen oorlog, en dat is echt wat anders. Er wordt niet gewoon continu op grote schaal uh, gevochten. Dat is dus niet zo. Als je dus. Je kunt, uh, kunt uh, Kunduz, de stad, kun je ingaan. En uh, dan hoef je niet in zo'n gigantisch konvooi uh, de stad in te gaan... zoals dat destijds het uh, te doen ja, gebruikt. was. Als ik u even moet interromperen, er zijn ook weer een heleboel mensen... ook Duitsers heb ik op televisie gezien, die zeggen... niet gevaarlijk, geen oorlog, ze moeten het absoluut niet doen. Het is linkerboel daar. Ja, die dus... gaan naar Sharadara, dat ligt in het zuidwesten. Daar vinden grote militaire operaties plaats. En Het is niet de bedoeling dat Nederland daar naartoe gaat. Uh, Sharadara is, uh, is een district uh, in het zuidwesten... Waar, met een Pashtun-meerderheid en daar is ook de taliban geworteld. Ja, maar ook een um, hulporganisatie. Ja, is, nee, die zitten vooral, die zitten vooral in Koendoestad. stad. Maar die zeggen ook, gisteren zei de daar woordvoerder daarvan... niet doen, we moeten het gewoon niet doen, we moeten het niet doen. Ja, maar de, de redenering van, van de put, die, de, de, de directeur van HealthNet... die kan ik eerlijk gezegd niet volgen... Want die zegt van je moet daar niet naartoe gaan. Je moet daar niet uh, de vrede proberen te brengen. De veiligheid proberen te brengen. Uh, dat doen wij wel met onze, uh, met onze NGO's. Hoe ze dat dan zouden willen doen is mij echt absoluut een raadsel. Uh, ik, ik vind natuurlijk uh, dat die NGO's daar moeten, uh, moeten zitten. Maar parallel daaraan moet je toch ook je politieapparaat uh, opbouwen. Ik ken geen enkel land ter wereld wat niet de beschikking heeft over een, uh, over een, uh, een politieapparaat. Met wat voor gevoel gaat u straks slapen? Oh, met een prima gevoel. Kijk, dit is niet in mijn handen. Uh, nee. Ik moet maar gewoon eens even bekijken wat die kamer gaat uh, doen. Ik hoop er het beste van. En uh, nou ja, als het niet lukt, dan, uh, dan hebben we ons best gedaan. Dank. Defensiespecialist Rob de Wijk voor uw toelichting dus. Op volgens u het grote belang dat die politiemissie naar Afghanistan doorgaat. Dank. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Er klopt helemaal niets van dit idee dat vrouwen het zwakke geslacht zijn... en dat ze nu eindelijk een beetje gaan emanciperen... na eeuwenlange onderdrukking door de man. Onzin dus, zegt mijn gast Lisette Tooft. Zij heeft onderzoek gedaan naar moderne en eeuwenoude mythes... waarin de machtsstrijd tussen man en vrouw naar voren komt. Goedenavond. Ja, goedenavond. Een spectaculaire ontdekking, zo waar, wij zijn geen slachtoffers. Nou, het is voor een heleboel vrouwen al lang uh, duidelijk. Maar het is inderdaad waar dat ik eens omheen begon te kijken en dacht, uh, waar zijn die slachtoffers dan? Vrouwen doen vaak wel zielig. Maar zijn ze het eigenlijk ook, um, of is dat ook een soort van strategie? Nou, ja. Hoe zat het vroeger dan? Want u zegt het is nooit zo geweest. Nee, dus kijk, dus er zijn heel veel mensen, um, heel, uh, voornamelijk vrouwen... maar niet alleen uh, feministische uh, onderzoeksters. In ons land is Anine van der Meer daar eentje van. En in Amerika was Marisa Gimbutas een belangrijke. Maar je hebt een hele rits, hoor. Die zijn al tientallen jaren bezig met de bewijzen aan te tonen... dat in de prehistorie vrouwen machtiger waren dan mannen. En als je zegt machtiger, dan heb je het niet over dat ze koningin waren of dat ze het bestuur vormden. Want er was nog geen bestuur. Hè. Dat waren allemaal van die clans. En in die clans waren die vrouwen de baas. Nu is het ook zo, dat heb ik allemaal ook onderzocht... dat als je kijkt naar de apen... Niet dat wij van apen afstammen. Hè, dat schijnt alweer achterhaald te zijn. Maar het zijn toch onze naaste verwanten. Bij de apen is het ook zo dat de vrouwtjes de baas zijn over de voortplanting. Dus die mannetjes zijn groter. En die doen wel padabam, padabam. Zo ja. uh, borsthoffelend alsof zij uh, de grote binken zijn. Maar als een vrouwtje uh, een mannetje strak aankijkt... dan betekent dat, hup, erop jij. Hè, mm -hmm. nu. En het is ook zo dat uh, of een apen... Uh, of een, een foutjesap een harem vormt met andere apen... of dat zij een monogame kop vormt. Ja, maar dat is een dat soort seksuele macht eigenlijk. Ja, precies. Seksuele macht. En nou, mijn hele boek gaat over... Het, uh, mijn visie daarop is dat die seksuele macht... veel belangrijker is dan wij denken, dan wij weten. Dat die seksuele macht heel erg veel invloed heeft gehad... op de loop van de gebeurtenissen, op de geschiedenis... en op de ontwikkeling van onze westerse cultuur. Die middeleeuwen, zullen we daar eens even naar kijken? Want daar hadden die mannen het natuurlijk wel voor het zeggen... op religieus en politiek gebied bijvoorbeeld. Ja. He? Uh, daar had je die mannen, die hadden natuurlijk zo'n vrouw thuis... waar uh, u het over heeft. Over het algemeen was dat toen inderdaad geregeld. Hè. Vrouwen hadden vrij weinig macht. Hoewel er een periode is geweest in, zeg maar, 12e, 13e eeuw... dat vrouwen redelijk veel macht hadden, hoor. Dat was een vrij geëmancipeerde periode. Daarna is het nog... Noem eens een sterke vrouw dan uit die tijd. Oh ja, al die religieuze vrouwen, hè? Hildegard von Bingen en Therese van Avila... en noem ze maar op. Al die uh, abdissen van uh, kloosters, uh, die schreven brieven aan pausen en koningen... en die hadden het heus uh, ook heel aardig voor elkaar. Maar um, het punt is, in de middeleeuwen is er een heel interessante switch opgetreden. Dat is echt een scharniermoment... Um, daarvoor werden, werd en ook nog in de middeleeuwen. en ook nog erna. Het is allemaal niet zo uh, helder en, en rechtlijnig als ik het vertel, maar ik versimpel het even. Mm -hmm. Dus zeg maar. Tot en met de middeleeuwen werd, vrouw, werd de macht van de vrouw, de seksuele macht van de vrouw, gezien als iets heel gevaarlijks. En het symbolische beeld daarvan was de draak. He, dus draken in drakenverhalen staan heel erg duidelijk voor. Die zijn heel duidelijk vrouwelijk, en de, en de man moet dat uh, beheer, leren beheersen of uh, temmen. En in de middeleeuwen is daar onder invloed van de hoofdse liefde iets aan veranderd. Daar is het idee van de romantische liefde opgekomen... voor het eerst in de geschiedenis in de hele wereld. Hè? Dus dat is ook iets wat ik allemaal ontdekt heb in de loop van dat onderzoek. Wij denken wel, liefde is van alle tijden. Dat is helemaal niet waar. Dat is echt gewoon helemaal niet waar. Er waren misschien wel eens hier en daar... Uh, zeg maar voorboden van, van zoiets als liefde. Maar de echte... Liefde, romantische liefde, geleefd. Hè? Dus in de dagelijkse praktijk ook werkelijk geleefd tussen mannen en vrouwen. Die is pas in de middeleeuwen in Europa en ook nergens anders opgekomen. Want eerst was, was het dus gewoon de macht van de vrouwen over seks. Nou, dat is dat te zeggen, eerst was het die macht strijd. En inmiddels waren de mannen weliswaar de baas en werden meisjes uitgehuwd door hun vader. Hè? Dat was overal, over de hele wereld was dat volstrekt normaal. Meisjes hadden niks te zeggen, die werden uitgehuwd door hun vader. Nu is het al zo dat in de 8e eeuw is er een paus geweest... die heeft een brief geschreven... Meisjes mogen niet, christelijke meisjes mogen niet langer uitgehuwelijk worden tegen hun zin... Dat was ook iets ongehoords. En dat werkte natuurlijk niet meteen door. Hè? De mensen luisterden niet meteen. Dus er zijn nog meer kerkelijke wetten gekomen. Op een gegeven moment was er een wet dat uh, een meisje dat tegen haar zin was uitgehuwelijkd... Uh, door haar vader, dat ze dat hu haar huwelijk ongedaan kon laten maken. Het waren natuurlijk alleen nog maar kerkelijke huwelijken. Dus dat was heel, heel wat. En zelfs dat vaders die hun dochters gedreigd hadden... Uh, met, uh, met, met geweld of met onterving, als ze niet uh, in dat huwelijk gingen... dat hij had uitgekozen, dat die geëxcommuniceerd konden worden. Nou, dat ging allemaal heel ver. Ja. En tegen de 14e eeuw was het zover dat in Europa... het zogenaamde Europese huwelijksmodel was ingevoerd. En dat heet dan ook zo, omdat het nergens anders ter wereld bestond. Namelijk, een meisje en een jongen zoeken elkaar uit. Ja. Op grond van hun verliefdheid. Of maar heel even die, dat, dat slachtofferschap, hè? Ja. Want wij denken met z'n allen, we zijn pas deze eeuw ons gaan emanciperen. Nou, u zegt, dat is helemaal niet waar. In die zin, vrouwen hebben altijd macht gehad. Eerst ja. was het de macht of de man wel of niet, bij wijze van spreken, met jou de liefde mocht bedrijven. Uh, dat was ja. toen... De, de, de, seksuele macht. Seksuele ja, macht. Daarna kwam heen. er echt de liefde, wat u noemt. Nou ja, maar, daar is nog heel wat tussen geweest ja, natuurlijk. Maar ah, okay, wat ja. deden die mannen dan? Want uh, ondertussen zijn die vrouwen, hebben die vrouwen toch een heleboel jaren gedaan... wat die mannen wilden. Was dat een reactie op die vrouwelijke macht? Ja, of ze gedaan hebben wat die mannen wilden, dat is nou juist de vraag. Ze hebben zich ingetoomd en ze zijn thuis gaan zitten. En ze hebben hun eigen seksualiteit leren beheersen. En dat is ook de grote culturele verworvenheid die Europa aan de rest van de wereld heeft. Aan de, aan de, de bijdrage van Europa, van de westerse cultuur, aan de ontwikkeling van de mensheid. Dus dat hier in Europa is het is vrouwen. Eeuw in, eeuw uit verteld en nadat het uh, heel erg lang alleen over vrouwen ging, ging het ineens ook over mannen. Je moet je eigen seksuele driften leren beheersen. We hebben daar geen uh, wetten meer voor, wij doen niet meer aan sluiers, we sluiten niemand meer op. Je moet het zelf doen. Mm -hmm. En die vrouwen hebben dat ook werkelijk zo ter harte genomen. En het is zelfs zo ver gegaan dat ergens, zeg maar in de tijd van de Victoriaanse tijd, dachten vrouwen zelf en mannen dachten dat ook, dat vrouwen geen seksuele wezens waren, dat seksualiteit iets was voor mannen. En daar komen wij weer vandaan, snap je? Dus wij zijn al een hele tijd bezig om te zeggen... oh, maar vrouwen zijn ook seksuele wezens, hoor. Ja. Maar dat, was, dat hoefde je iemand uit de vijftiende of uit de vijfde eeuw... echt niet te vertellen, want het was zonneklaar. Ja, maar toch hebben wij het gevoel gehad... dat die mannen ons hebben onderdrukt. Want die, ja. die zaten ook op al die topposities. Dus hoe zit dat dan? Nou, dat dat is heeft niks met seks te maken, toch? Nee, kijk, dat is voor een deel is het gewoon waar. Maar uh, het is niet honderd procent waar. Het is bijvoorbeeld niet waar dat... dat Blijkt nu hè, dat vrouwen um, wel topposities wilden, maar ze niet konden, maar ze niet mochten hebben. Dat blijkt nu eigenlijk. Hè. Er zijn toch wel aarzelend allerlei aanwijzingen dat de vrouwen dat soms helemaal niet willen. Ik denk dat het zo is dat als je voldoende persoonlijke macht hebt, nog steeds binnen zijn huis, dat er dan minder, uh, minder, hoe noem je dat? Minder aantrekkelijkheid zit om, om buitenshuis een machtige positie te verwerken. Oké, okay, als je thuis goed geregeld hebt... Ja, dat denk he, ik. En Nederlandse, Nederlandse vrouwen zijn erg sterk hè, in huis. Dus dat is misschien de verklaring... waarom Nederlandse vrouwen zo moeilijk die arbeidsmarkt op... althans zo moeilijk in die topposities te jagen zijn. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar gaat mijn boek verder niet over. Nee, want u heeft een boek geschreven. Ja. De onverzadigbare vrouw en de afwezige man. Ja. Op wat voor manier zijn wij vrouwen dan onverzadigbaar? Nou, kijk... Dat dat is dus het hele mythische onderzoek. Als je kijkt naar de mythe van, van vroeger, uit die oudste orale tradities... dan zie je dat de vrouwen altijd zijn geportretteerd als in het begin seksueel... O, eh, onverzadigbaar, hè? en dat was die draak, en dat die seksuele onverzadigbaarheid als het ware is opgestegen, ik kan er geen ander beeld bij bedenken, maar vanuit de geslachtstelen naar het hart, hè? wij zijn nu in een, in een periode dat we emotioneel onverzadigbaar zijn. En bij sommige vrouwen is het ook alweer verder gestegen naar, naar het hoofd. En dan zijn er vrouwen die zijn intellectueel onverzadigbaar. Maar die, zijn, die onverzadigbaarheid die komt rechtstreeks uit die biologische... Uh, hoe noem je dat, de uh, manier waarop we biologisch in elkaar zitten. Hè, dus een vrouw is uh, een, een vrouwenlichaam, daar zit een holte in die gevuld moet worden. En dus dat hele gebaar is, het moet erin. En dat zie je gewoon nog steeds, dat zo, zo werken vrouwen. Terwijl bij een man is het zo dat het moet eruit. Hè? En daarna blijft hij een beetje leeg en een beetje Ja, dood, Het leven voelt, gaat alleen zeg. maar over seks als ik naar u luister. Nou, dat klinkt heel freudiaans. Hè? Maar ik, ik zeg natuurlijk, het is juist niet alleen maar seks. Het is juist gesublimeerd. Het is juist op andere gebieden gaan zitten. Hè? Dus dat grote verschil tussen man en vrouw... is natuurlijk nog steeds seksueel heel belangrijk. Maar wij zijn nu... Emotioneel in strijd. He, dus als, we, als je kijkt naar hoe stellen met elkaar omgaan. dan is er vaak een emotionele machtsstrijd. En daarin staan vrouwen ontzettend sterk. Herkent u dat ook? Die emotionele machtsstrijd? Ja, dat machtsstrijd? is natuurlijk het hele Omschrijft, punt. Omschrijf die is? Nou, kijk, ik, als, ik, als, er, als dit hele onderzoek iets gedaan heeft. dan is het voor mij duidelijk gemaakt. hoe, hoe verschrikkelijk krengig en heksig ik vroeger geweest ben tegen mannen. He, dus uh, mijn man is heel erg blij met mijn onderzoek. want ik ben een stuk vriendelijker en sportiever ook geworden omdat u wat nu dan inziet? Omdat ik inziet dat als je bijvoorbeeld als je met een man praat hè, en, en je zegt: Nou, ik vind dat je dat fout hebt gedaan. Hij zegt: Ja, sorry. En dan moet je stoppen. <lacht> dan, dan heeft hij alles gedaan wat hij kan. En dan moet je niet, zoals ik altijd gedaan heb en heel veel vrouwen met mij, doorgaan en doorgaan en doorgaan. En ook eens vertellen wat hij vorige week fout heeft gedaan en het jaar daarvoor. Weet je wel? Ik weet, tenminste, ik weet niet of jij dit herkent. Maar de, er zijn van die. Je hebt van die momenten en dan ben je bewust van je macht en je en je steekt En je steekt en je steekt. En die man ligt al lang bloedend in de touwen. En die heeft al lang sorry gezegd. En er is helemaal niks meer wat hij nog kan doen. Ja, dus de vrouwen je van nu moeten leren met hun macht omgaan. Ja, dat denk ik. Ja. En dat, daarvoor is bewustwording natuurlijk uh, het, uh, het middel. Dus als je dan weet waar je vandaan komt en dat je die drakenkracht in je hebt. Het is natuurlijk ook een gigantische kracht hè, die wij hebben. Een, een hele warme, libidineuze energie, zal ja. ik maar zeggen. Er is niks mis mee, maar je moet hem goed, goed inzetten. Ja. Goed. Lisette het Hoofd, auteur van het boek De onverzadigbare vrouw en de afwezige man. Dank. Ja. Uw visie weer op dat de dat verhouding dat tussen mannen en vrouwen. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag. Morgenavond, vanaf acht uur, zijn we er weer. Gesprek kunt u terugluisteren op onze site 2dingen.nl. Straks Willemijn Veenhoven met BNN Today. Hi. Hoi, Margreet. Zometeen bij ons uh, onze man in Moskou, Olaf Koens... over het laatste nieuws over de bomaanslag op uh, de luchthaven daar. Uh, dat uh, nog veel meer natuurlijk na het nieuws van half negen. Hier is Christiaan Bodebakker. Radio 1, het NOS-journaal... De kans dat GroenLinks instemt met de politietrainingsmissie in Kunduz is kleiner geworden. Dat zei fractieleider SAP na de hoorzitting in de Tweede Kamer over de beoogde missie. De GroenLinks-leider zei dat ze vertrouwelijke stukken van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst heeft mogen inzien en dat die haar zorgen baren. Bij Terneuzen is een binnenvaarttanker vastgelopen. Het schip is geladen met 3000 ton olie, maar er is volgens de politie geen gevaar voor lekkage. Er wordt geprobeerd het schip los te krijgen, maar omdat het app wordt is dat steeds moeilijker. De politie onderzoekt of iemand in Alphen aan de Rijn op het terrein van Circus Wien de tijgerkooi heeft opengezet. Vanmiddag bleken daar een tijgerin en haar twee welpen rond te lopen. Daardoor ontstond er paniek onder de kamelen en een daarvan overleed.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 Anderhalf over half negen maandag 24 januari. Goedenavond. Op het vliegveld in Moskou zijn vandaag tientallen doden gevallen bij een bomaanslag. Onze eigen Olaf Koens die is ter plekke en die doet verslag van wat hij aantrof. En de Tweede Kamer die stelde vandaag vragen aan deskundigen over de Kunduz trainingsmissie. Journaliste Bette Dam die was een maand geleden nog een Kunduz. En is een hele stoere tante en is hier straks om te vertellen dat we dat niet moeten doen. En Ben en Dean Sonders, die mogen dan nu wel lid zijn van de muzikaalste familie van Nederland. Maar er is een familie die het nog veel beter doet. En Joris Kreugel, die gaat op pad als culinair recensent. Afgelopen weekend las ik zowel in de Volkskrant als het Parool... een recensie over hetzelfde restaurant in Amsterdam. De smaken liepen nogal uiteen, maar toch waren ze allebei tevreden, de recensenten. Opmerkelijk. Dus het leek me wel even leuk om met de chef-kok te gaan praten. Ja, jongens, tot zo. Eh, <laughs> Zo'n vrolijk stemmetje. Ja. Luuk en Kink, ja, eh, goedenavond. De, eh, goedenavond. Eh, het belangrijkste nieuws van dit moment is de aanslag op het vliegveld dus in Rusland. Zometeen meteen meer daarover. Verder kregen de Kamerleden vandaag dus Kunduz les. En er waren wetenschappers in de weer met de kilo, die inmiddels geen kilo meer is. En in Alfa aan de ontsnapten tijgers uit een kooi van het circus. Wij kregen iets na negen uur de melding dat er inderdaad tijgers waren ontsnapt. Het ging om een moedertijger met haar drie welpjes... Die waren buiten de kooi. Ja, en straks om 9 uur hoor je het hele verhaal in Ranking the Nieuws. Luc, dankjewel. Ja, zoals iedere dag hoor je hier wat bekende Nederlanders bezighouden. We beginnen met modeontwerper Hans Ubbink. Afgelopen weekend heb ik gezworven in het leven van Keith Richards. Hij loopt 18 jaar op mij voor, maar het is een mooie tijdschets. En wat viel het nog te ontdekken? Wat is het saai nu? Wat volgen we de regeltjes? Ik zou zeggen, maak je los. Een fijne week. En actrice, zangeres en beroepsbeep Tatiana Simmits. Ik heb uh, vandaag de persviewing gehad van mijn eerste aflevering, Wiki's Tatjana. En ik zal je vertellen, we hebben met z'n allen heel erg gelachen... want het is voor mij een hele grote zoektocht en een verrassing... waar ik allemaal tegen ben gekomen. En ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden, want ik heb echt mijn best gedaan. En Olympisch kampioen en schaatser Mark het. De finale dag van het WK in nerapeen had alles in zich. Spanning, strijd en ook diepe teleurstelling en woede door een mislukte 500 meter en een bijna disqualificatie van Stefan Groothuis, mijn ploeggenootje. Ik zelf uh, reed niet mee en uh, ik ben blij dat dat uh, toernooi er eigenlijk op zit. Ik kan me op de toekomst gaan richten en op de nieuwe toernooi die gaan komen. Het leven van Rembrandt, dat is uh, vanaf vanavond te zien als televisieserie. Dragan Bakema die speelt de jonge Rembrandt. Dragan, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb vandaag in Montenegro, uh, via de mail heb ik mijn, uh, een film ingediend voor de oversteek. Dus een synopsis, vaderfiguur. Ja, zometeen veel meer Dragan, Bakema. Uh, maar eerst uh, het sport natuurlijk, de sport. Gigo Lippens, goedenavond. Goedenavond. Het is een soort uh, repeterende breuk, maar iedere maandagavond is er wel wat nieuws te melden van het trainersfront of van het technische ja. directeurenfront. Hij is het, opgestapt. He, of nou, niet opgestapt. Hij is in ieder geval door de Met directie gestuurd, op non-actief gesteld. Dat is nog veel ja. erger. Technisch directeur Leo Beenhakker dus vorige week... toen maakte hij bekend dat hij na dit seizoen zou opstappen. Maar... Algemeen directeur Erik Gudde meent dat er een vertrouwensbreuk is nu... tussen de clubleiding en Beenhakker. En dat betekent dat Beenhakker meteen op non-actief is gesteld. AC Milan heeft trouwens de zinnen gezet op Mark van Bommel. De Italiaanse topclub onderhandelt met zijn huidige werkgever Bayern München. Van Bommel ziet een vertrek naar Milan wel zitten. En afgelopen weekend trok AC Milan al Ajax-speler Urbi Emanuelson aan. En dan tennis. De kwartfinales die zijn bekend op de Australian Open. De nummer 4 van de plaatsingsleiders Robin Zöderling. die staat er niet meer in. Hij werd uitgeschakeld door de nummer 46 van de wereld, Alexander Dolgopolov. Zuideling die probeerde het maar van de zonnige kant te bekijken. Uh, I never had a good first month uh, in my career, but still, you know, I won a title and made it to the fourth round here, so it's at least it's much better than, than the past years. Maar hij vond het in ieder geval een stuk beter dan de laatste jaren. In de kwartfinales neemt Dolgopolov het op tegen de Schot Andy Murray, en die is voorbereid op een lastige partij.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 He was playing, playing well today. Nou, ik hoop in ieder geval dat Murray iets aantrekkelijker speelt dan dat hij praat. Hij weet in ieder geval niet <laughs> veel van hem. Maar de schot weet wel dat Dolgo zijn tegenstander slechter laat spelen. Hij speelt een onorthodox spelletje, al dus Murray. Vannacht beginnen de kwartfinales in Melbourne. Dan staat ook de partij tussen de Zwitser Roger Federer... en zijn landgenoot Stanislas Vavrinka op het programma. Tot zover de sport. Meer sport. vanaf 10 uur in Langs de Lijn. Gio, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, tientallen doden, doden viel er dus vanmiddag bij een uh, aanslag op de luchthaven van Moskou. Even voor vijf uur lokale tijd ontplofte er een bom in de aankomsthal. Resultaat, zeker 35 doden en 130 gewonden. En onze BN2D-man in Moskou is Olaf Koens. Olaf, goedenavond. Hoi, dacht Alemijn. Toen jij dit hoorde ben je direct naar het vliegveld gegaan. Um, hmm. Wij hebben via Twitter allemaal beelden gezien. Vreselijk, ja. rook, lichamen. Nou, heel ja. naar. Is, is dat ja. ook wat jij daar zag? Nee, uh, dat gedeelte van de luchthaven was direct eigenlijk afgeschermd. Ik ben hier, uh, er waren enorme files in Moskou. Dus Ik kwam ongeveer een uur na uh, de eerste berichten ben ik hier aangekomen. En toen zag je dat uh, de aankomsthal, waar dat dus inderdaad plaats werd gevonden, mm -hmm. uh, die, uh, die was helemaal afgezet. En daar waren de hulpdiensten natuurlijk nog bezig uh, met af te voeren. En, uh, uh, ja, Hulp Te bieden. Ja. Uh, ondertussen was de vertrek al nog gewoon open. Uh, heel, heel gek. Als uh, het in Nederland best anders zou het gebeuren, er zou natuurlijk alles afgesloten zijn. Ja. Niemand zou ook naar de luchtveld durven. Nou ja, in Moskou uh, checken mensen gewoon in, vliegen ze toch maar naar uh, Thailand of uh, whatever hun bestemming is. En, uh, ja. Ja, gelijk, uh, ik, ik zag al toen ik naar de luchthaven reef, vlogen er alweer al, vliegtuigen. Al, al, al, al, al, al, al, dus het gaat hier heel snel weer uh, gewoon door. En mensen zijn dan ook vrij rustig daaronder? Ja, Russen zijn er heel rustig onder. bijna. Ik kan het nog steeds niet verklaren. Ik zit hier al vier jaar. Uh, vorig jaar hadden we de metro aanslagen. Dat mm -hmm. uh, nou, was ik ook uh, anderhalf uur na die aanslagen stond ik in de metro, was ik op het station waar dat gebeurde. Uh, ja, daar werden de lijkisten afgevoerd. En ondertussen staan mensen sudoku puzzeltjes op te lossen. Ja. Dus we ja. zijn daar bij even niet heel cool onder. Heel bizar. Ja. En uh, ik, ik las ook op, op Twitter dat je, je sprak een jongen bij wie er, uh, schreef jij, de ingewanden nog op zijn kleren zaten. En, ja. maar, en die, die, die ja. ging gewoon naar huis. Ja, uh, dus op een gegeven moment kwam er een jongen er buiten die uh, onder het bloed zat, tenminste niet van hemzelf, maar zijn hele jas was helemaal, had een soort wit-rode jas, het wit gedeelte was ook helemaal rood geworden. Uh, en hij, hij was met de pers aan het praten en uh, ik keek op een gegeven moment naar zijn schoenen ja, en die zat ook helemaal onder het bloed. Dus dat, daar hebben we hem vraag over. Dus, wat is het allemaal? Hij zei, ja, hij stond dus tien meter van, uh, uh, van de aanslag. Hij is, uh, Godzijdank, overleefd. Uh, alle mensen om me hem heen waren dood. Vertelden die. Uh, ja, hij is alleen op zijn achterhoofd gevallen. Uh, hij heeft nergens last van een beetje pijn in zijn been. Uh, en, en bij die explosie ja, dus hebben we natuurlijk. al die lichamen zijn uit elkaar geknapt. verschrikkelijk. Ja. En dat valt ah. ook grotendeels groot deel jongens in voeten. Dat gaat het Jij ja. bent daar nu, hè? Of niet? Ja. Dat... Ik sta nog steeds op de luchthaven in, in de vertrekhand. Ja, vandaar ook de, de berichten achter jou. Ja. Um, ja. Is er inmiddels trouwens iets bekend over de, de, de, de aanslag? Over de... Is, is jou opgeëist? Nou, de aanslag wordt, uh, is, is nog niet opgeëist. Er we zijn wel uh, op verschillende sites. Uh, worden er worden al wel jubelstemmingen gehouden. Die heeft een, een soort uh, website uh, voor uh, extremistische moslims uit de Caucasus. Nou, daar worden allemaal berichten gepost. We zijn zo blij dat het eindelijk gebeurd is. Nou, dat is verschrikkelijk dus natuurlijk, maar echt opgeëist is de aanslag nog niet. Ik heb wel een aantal politiewoordvoerders gesproken. Uh, die dus zeggen uh, van ja, het, het was een man. Hebben ook, ze hebben zijn hoofd gevonden van de waarschijnlijke daden. Het was een man tussen de 30 en 35. Met uh, quote unquote, een, een Arabisch voorkomen. En, ja, dat wil meestal zeggen dat de daden dus, uh, uit uh, de Caucasus. Of uit uh, Centraal-Azië komt het van? Um, nou, iets anders. Uh, ja. Er was uh, Erben Mars in Nederland. Maakte zich een beetje zorgen over uh, schaatsers. Nederlandse schaatsers die naar Moskou zouden zijn gereisd. Oké. Okay. Um, nou ja, inmiddels is het, geloof ik, wel bekend dat uh, die voornamelijk naar een ander um, vliegveld zijn uitgeweken. Mm -hmm. uh, van tevoren al. Maar weet jij ja. ver, verder iets over de identiteit van, van slachtoffers? Nee, nee ik, heb een, ik heb een hele lijst met slachtoffer gezien, die was niet compleet, maar er stonden voornamelijk Russen bij. Ik weet wel dat er, er komen in de Britse pers net berichten, hoor ik hier van mijn collega, die, uh, die zegt dat er twee Britten om het leven zijn gekomen. Er was één Nederlandse ooggetuige, die blijkbaar ook op de Engelse televisie iets verteld heeft, maar die heb ik gemist. Uh, dus van Nederlands is, is, is volgens mij nog geen sprake, en ik denk als dat zo is, dan, dan zal de ambassade dat van laten weten. Ja, nee, maar ik bedoel ook niet per se Nederlanders, maar voor de rest, wat voor soort mensen het zijn, dat is gewoon nog niet helemaal bekend. Ja, wat voor soort mensen, kijk, dat was in de, in de, in de aankomst gehaald. Dus ja, sommige mensen die kwamen aan, andere ja. stonden vrienden of kennissen of familie op te wachten. En uh, ja, zo is dat gebeurd. En dat, dat is ook wel te begrijpen, dat is natuurlijk niet te begrijpen. Maar wat er gebeurde is dat we dus een koffer met uh, zeker 5 kilogram explosieven en nog extra metaal erin. Die heeft hij meegenomen naar binnen toe en daar tot ontploffing gebracht. En jij blijft daar nog wel even, denk ik. Ik blijf nog even staan om te kijken wat hier uh, verder de reactie is en wat er gebeurt. Ja, nou, we kijken. Oké, okay, Olaf Koens vanuit uh, Moskou, dus vanuit de luchthaven. Dankjewel. je wel. Oké, okay, dag van mij. Zometeen hebben wij hier Dragan Bakema. Die speelt uh, de uh, jonge Rembrandt in de serie Rembrandt en ik. As the winter winds litter, London with lonely hearts.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 Mumford and Sons. Dit is Radio 1. BNM Today. Er zullen maar weinig Nederlanders zijn die nog nooit in hun leven... een echte Rembrandt hebben gezien. Al was het maar omdat je misschien verplicht met schoolreisje... naar het Rijksmuseum moest. Maar... Hoeveel weet je nou eigenlijk over het privéleven van een van onze meesterschilders? Nou, nou vandaag waarschijnlijk meer, want vanavond dan start de serie Rembrandt en ik op Nederland 1 over het leven van Rembrandt van Rijn. En de jonge Rembrandt die wordt gespeeld door acteur Dragan Bakema. Dragan, goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, we zijn net al even in de, in de, in de kop van je zit in Montenegro. Wat doe je daar? Ik, ik ben in Montenegro omdat ik daar bezig ben met een berghuisje. Ja, want jij, jij komt er vandaan, hè, half? Ja, ik kom ja. Uh, half uit uh, Joegoslavië. Ex-Joegoslavië, Servië inmiddels. Maar uh, we hebben ooit geïnvesteerd in een berghuisje in uh, Montenegro. En dan zeg je speciaal werkhuisje en geen vakantiehuisje? Nee, een berghuisje. Oh, een berghuisje. Ja, ik kijk nu naar de zee terwijl ik met je praat. Oh, wat fantastisch. Oh, okay. Ik dacht een werkhuisje. Nee. Een berghuisje, heel fijn. Nou, Vanuit dat prachtige daar, ja, over, kijkend uit de zee... hebben wij het eens dus even over Rembrandt, de serie. Ja. Um, we hebben meteen een fragmentje. Jij speelt uh, Rembrandt in zijn jonge jaren... toen hij nog nou ja, vol ambitie zat en hard werkte... om een beroemd schilder te worden. En we hebben een fragmentje waarin je beste vriend Jan Lievens... een van jouw eerste werken bekritiseert. Hé, hey, flutschilder. Het is af. Ja, het is, is aardig. Aardig? Ja, hoe bedoel je aardig? Kijk naar dat licht, dat snijdt gewoon boem! Het was door de duisternis. Heb je ooit zoiets eerder gezien? Ja, dat is dan de, de hele opgewonde Rembrandt. En dat vond ik wel grappig, want ik heb wat stukjes gezien van de eerste aflevering. En ik dacht, ik weet niet, ik dacht Rembrandt en, en uh, 16 nog wat, is allemaal heel diep triest en heel zwaar. En dan ja. ben je gewoon een hele vrolijke jongen. Ja, ik, uh, ik had besloten, omdat, uh, omdat het toch vier afleveringen zijn. En samen met Marleen hebben we besloten dat ik, zeg maar, de iets, ja, iets enthousiastere, iets, uh, iets, een Rembrandt die er nog zin in heeft... In ja. plaats van alleen maar die sombere kijk op de wereld. Maar was Rembrandt ook zo? Of hebben jullie dat bedacht? Was hij nee, ook... nou kijk, ik, ik ga ervan uit dat de schrijvers hun huiswerk doen. En ik heb mijn eigen huiswerk gedaan. Kijk, het was in het begin iemand die uh, vernieuwend was in zijn eigen tijd. En al vrij snel goed geld verdiende. Mm -hmm. En ik denk dat uh, een kunstenaar die vernieuwend is in zijn eigen tijd. en daar succesvol in is. en uh, uh, midden twintig is, dat hij dan wel een bepaald enthousiasme bezit. Ja. Ja, dat moet wel. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, en dat is ook wel, dus wel, wel grappig. En later, uh, de oude Rembrandt wordt gespeeld door Michiel Romeijn. Ja. Uh, die heb ik nu nog niet echt gezien. Wordt die, dan wordt hij ook wat somberder, of niet? Nou ja, het leven neemt natuurlijk heel veel mee. Er is al heel veel verschil tussen aflevering 1 met mij, hoe ik hem speel, en hoe ik aflevering 2 doe. Kijk, er gebeuren veel tragische gebeurtenissen in zijn leven. Ja. En ja dat, dat komt in, in, in zijn lijf te zitten. Ja, onder andere tragische gedoe natuurlijk met zijn liefdes. Um, ja. Daar hebben we ook een stukje van. Um, dat is in de eerste aflevering dus. ontmoet je je grote liefde Saskia. En jij en je vriend Jan die vragen of jullie haar mogen schilderen. Dat mag en lo dan loopt de spanning op. U, u kunt zich uitkleden. Pardon? Wat hij bedoelt te zeggen is misschien... kunnen we een stukje van uw schouder zien. Ja, wat hebben we daar nog aan? Dit is prachtig. Misschien als we nog iets, iets hier... Oh, knoopje. Wacht, ik pak hem. Ja, en dan zoeken jullie samen onder tafel naar haar knoopje. Ja. Het is bijna een beetje sexy, de scène. Ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, dat, ook weer zoiets dat ik niet had verwacht. Dan, nou ja, ja. Ook, ook Rembrandt had wel zijn sexy momenten, denk ik. Ja, ja. Er, zit, er zit zoveel drama in, in, in zijn leven dat ik juist die, uh, die momenten dat hij nog vrolijk was, heb ik juist voor gekozen om dat wel ergens vrolijk voor mezelf te blijven spelen. Als ik constant een kunstenaar zou spelen die uh, in, in, de, in de diepste krochten van zijn ziel aan het zoeken is, uh, ik geloof dat niet. Ik probeer zelf ook altijd mijn werk uh, te doorzoeken en, en mijn best te doen, maar ik lach ook heel veel in mijn leven en ik, uh, mijn leven is af en toe soms ook wel eens licht. Dus ik denk dat dat een mens bestaat vanuit allerlei verschillende delen. Ja, en het loopt niet zo goed af hè, met jou, Saskia. Nee. Nee. Nee. Dat ga je ook niet onthullen oh. nog. Nee. Nee, we nee, moeten mensen maar kijken. Ja. Over, overigens, ja, is het misschien een beetje lullig, maar je lijkt wat, wat gezet in de serie. Ja, ik ben, uh, ik ben wel acht kilo zwaarder daar. Oh, gelukkig. Nee, ik dacht even, zo ben je toch niet in het echt. maar dat, Nee. Nee. Gelukkig, ja. Dan moet je daar maar over hebben voor zo'n rol. Nou, dat heb ik er zeker voor over. Het is alleen een beetje moeilijk, omdat ik me nu aan het voorbereiden ben voor een nieuwe rol, waarbij ik juist nog dunner moet zijn dan hoe ik normaal ben. <laughs> omdat ik een, een Joodse man moet spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat, ja. Ja, dus dan moet ik nog dunner zijn dan ik zelf, dus ik moet keer heel veel kilo's eraf halen. Oh god, gaat en het, gaat het dan een beetje of niet? Jawel, oh. ja. nee er, er is alweer acht af, dus ik, ik moet nu zeg maar nog acht doen en dat is wel zwaar. Heel ongezond het leven van een acteur, lijkt mij. <laughs> Vanavond dus de serie Rembrandt en ik om vijf over tien op Nederland 1. En dan uh, elke week, hè? Ja, in ieder geval. Dankjewel. Drag aan. Dankjewel. Doch Dragan maken was dat. Afgelopen weekend ben ik met de hele familie op een soort vakantiepark geweest. Het was heel gezellig. Alleen het culinaire dat is volledig aan ons huisje voorbij gegaan. Op dag 1 was het een broodje met een uh, soepje. Dag 2 een hamburger met friet. En dag drie heb ik alleen maar op de terugweg richting Hilversum... een Belgische wafel naar binnen gewerkt. Dus dat was niet veel soeps. Tijdens het uitje had ik veel tijd om kranten te lezen. En zowel in de Parool als de Volkskrant waren de twee culinaire recensenten... naar hetzelfde restaurant in Amsterdam gegaan. En het water liep mij in de mond zoals zij erover schreven. Zowel Johannes van Dam van de Parool... En Mark van Dinter van de Volkskrant waren allebei uitgesproken over de ligging van het restaurant Bolenius. Dat ligt eh, prachtig midden op de Zuidas langs de snelweg tussen allemaal kantoorgebouwen in. En eh, dat vonden ze allebei niks. Voor het restaurant, waar ze een recensie over hebben geschreven, liepen de smaken toch wel uiteen. En ik ga nu eens even met de chef-kok praten hoe dat nou is als twee echt vooraanstaande culinair recensenten iets over je schrijven. En dan ook nog verschillend. Luc Christophe, chef Kok hier. Uh, twee recensies in één weekend. Ja, uh, aangenaam verrast. Door het cijfer eigenlijk vooral uh, van Johannes van Dam. Een 10 min. En ook nog een 8, ja, een, een dikke 8. Ja, en een 8,5 in de Volkskrant. Het was ook verbazingwekkend toen ik de krant las. Dat ik ja, in twee verschillende kranten dan twee recensies in één keer. Uh, hadden jullie dat zo geregeld, zo met elkaar? Of, uh... Nee, nee, dat valt niet te regelen. Nee, dat, dat je, nee. Nee. Ze komen binnen vaak onder een andere naam. Johannes van Dam herkennen we natuurlijk wel. Want uh, ja, Johannes van Dam die wordt eigenlijk ja, bejubeld, maar ook gevreesd volgens mij. Hè? Want als hij eenmaal in je zaak binnenkomt en uh, ja, het is een uh, dikke onvoldoende... dan uh, is dat heel vervelend volgens mij. Ja, je komt niet weg met, uh, met slecht, uh, slecht eten voor hem neer te zetten. Je krijgt een team in. Ja, ja. is ja. goed stoppen met je werk. Daar is het te leuk voor. Wat mij nou het meest opviel. De een vond de fazant buitengewoon bevredigend in het artikel. Ja, de ander die was er weer niet over te spreken. Maar de bloemkool vond de een weer wat rauwig. En de ander die vond het weer oké. Okay. Dus ja, het is wel heel verschillend hè, wat ze schrijven. Ja, uh, smaken verschillen. Maar dus, uh... hoeveel zegt dan eigenlijk zo'n recensie vraag ik me dan af. Het is een smaak... Nou, dit zijn wel mensen die professioneel met, uh, met hun vak uh, bezig zijn. Ook. Ik ben toch ook een professionele eten, maar ik ben geen uh, culinaire-resistent. Ja, uh, Iedereen is professioneel volgens mij als het om eten gaat, toch? Nou, professioneel ben je als je met dat werk wat hun uh, doen, uh, culinaire journalistiek... Uh, als je daar je brood mee verdient, ben je zeg maar professioneel... Uh, echte fijnproeven. Heb je het vak geleerd? eigenlijk? Ik kom van Limburg, uh, daar heb ik bij uh, Margot... Bij, uh, Limburg? Limburg, Noord-Limburg. Ja, vervelend voor je. Ja, okay. uh, dan kan je ook niks aan doen. Uh, nou, ik woon tegenwoordig gewoon uh, al, uh, al tien jaar in Amsterdam eigenlijk. Dus. En in 2000 ben ik uh, bij Kranenborg terechtgekomen en daar ben ik acht jaar bij gebleven. Uh, ja, nu hier. In het artikel stond ook nog dat er iemand werkte met een Hans ubbink bloes. Dat ben jij niet, want jij, hebt, uh, gewoon, jij bent helemaal in het wit, maar wie is dat dan wel? Uh, dat is mijn compagnon, Xavier uh, Guisse. Uh, nou, hem mis. Xavier? En daar komt Xavier aan en die heeft dus... Dit is dus een hans ubbink blouse. Een Hans-Ubbink-blues. Ja. Kleurtjes, hè? Ah, ja. <laughs> Hoe voelt dat nou om dan zo te worden beschreven met uh, deze blouse aan? Uh, hebt, geen, <laughs> geen probleem. Ja. Schoot wel een beetje in de lach, hoor, toen ik het las. Hoezo? Ah, gewoon een hans ubbink blouse Dus ik denk, ja, ja dat heb je gelijk een bepaald type bij. Ik denk het. <laughs> nu heb je er ook een beeld bij. <laughs> en er staat hier een hapje voor mij klaar. Een amuse. Met het garnalenroketje ga ik beginnen. en één keer erin stoppen of? Uh... Ja. Het zijn gerechtjes. Uh, uh... Nou, dat smaakt uh, overheerlijk. Ik wacht nog even met het geven van een cijfer. Mm. Mm. <lacht> ik ben geen uh, culinair recensent. Dat laat ik ook liever aan anderen over. Maar dit kleine amuzetje, dat uh, was voor mij betreft... Uh, nou, zou ik het net als Johannes van Dam doen? Gewoon een 10 min. Ik vond het lekker. Dat was de dag natuurlijk van Joris Kreugel. Ja, dan iets uh, raar nieuws. De hele wetenschappelijke wereld staat op zijn kop... want de moeder aller kilo's is geen kilo meer. En als de oerkilo geen kilo meer is, wat is dan nog wel een kilo? Filip Dreugen die is hoofdredacteur van de populair wetenschappelijke website Fact.nl. Filip, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begrijp er weinig eigenlijk nog van. De moeder <lacht> aller kilo's, dat, wat is dat? Dat is een, uh, dat is een gewicht dat, dat ligt in, uh, in Parijs. en Een hele stevige... Kluis achter drie deuren, een deur die je echt met geen mogelijkheid open uh, kunt krijgen. Dat is echt bijna alsof het goud is. Ja. Daar ligt een gewicht van een kilo. En dat is, vanaf dat gewicht zijn alle andere ge gewichten van een kilo in de wereld gekalibreerd. Met andere woorden. Dat hebben we ooit afgesproken, dat ding dat daar ligt. Dat is één dat is kilo de, zwaar. De oerkilous. Precies. Alleen, en en waar het, bestaat die dan uit, die kilo? Dat is een uh, het zijn eigenlijk uit, Hij komt uit, uh, hij is uit twee metalen samengesteld uit platinum en iridium. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat zijn, dat zijn twee uh, metalen die uh, heel erg veel uh, geld waard zijn, maar die ook uh, ja, heel erg dicht zijn. Dus daarom zijn ze heel geschikt om, uh, om een gewicht uit te maken. Alleen er is één gigantisch probleem. Ze hebben hem laatst gewogen en hij veegt geen kilo meer. <lacht> dus dat, is, oh ja, een, uh, ja, dat, dat is, is een beetje een probleem het voor. Het is uh, toch ja. alsof je hele wereld in één keer door de grond zakt. <lacht> ja, dat. Ja. Ja, je kan het ook heel positief zien als je aan de lijn bent... dat je denkt van, nou ja, goed, als de kilo al geen kilo meer is... Ja, want hij is, is minder geworden, niet, niet meer. Nee, hij is minder geworden. Oh, gelukkig. Ja. Nou, hou je hard vast, 50 microgram minder is hij geworden. Dat ja, is, uh, maar toch hè? Ja, ja, dat ja, is ongeveer ja. het gewicht van een korrel zand, om even een <laughs> okay. idee te geven. Maar uh, hoe kan dit? Hoe kan de kilo geen kilo meer zijn? Nou, het, uh, hij is gemaakt aan het einde van de 19e eeuw, in 1889. En toen is er waarschijnlijk een heel klein beetje gas in dat metaal opgesloten geraakt. En dat gas dat heeft zich in de loop van tientallen, meer dan honderd jaar eigenlijk, heeft zich dat eruit gewurmd. En dat heeft nu gezorgd dat hij wat lichter is geworden. En dat hij dus geen, geen, geen kilo meer is. En daar hebben ze... Aha. Vandaag en morgen gaan ze daar een hele dag over vergaderen... wat er dan nu moet gaan gebeuren om, dat, uh, om ja. dat op te heffen. Nee, ik lach er wel om, maar dat is natuurlijk bloedserieus dit. Ja. Nou ja, kijk, het, het is voor, voor jou en mij is dat het gewicht van een, van een korrelzout of een korrelzand. En, en ja, zo'n gewicht, dan denk je, waar heb je het over? Alleen voor ja. mensen die hierin gespecialiseerd zijn. Mensen die meteorologen zijn. Niet meteoroloog, maar meteoroloog. Metrolog, dus die ja. alles weten van metingen, is dit echt... Dit ja. is nou een hele wereld stort bijna in. Maar kunnen ze niet eens... Een stukje er aan plakken of zo. Ja, dat zou kunnen en dat gaan ze misschien ook wel doen. Alleen, uh, er is vandaag dus een hele dag over vergaand dat in Londen allemaal hele geleerde mensen en die hebben besloten dat ze uh, een andere manier gaan gebruiken om de kilo in het, in in het volg te berekenen. Dus dat ze afstappen van één gewicht in Parijs in een grote kluis en dat ze het op een andere manier gaan berekenen. Omdat ja, je kan er niet van op aan van zo'n gewicht. Nee, nee, dat blijkt. Dus dat er meerdere, op meerdere plekken ter wereld meerdere kilo's liggen die dan. Ja. Ja. Ja, ja. ja, klopt. Ligt ook in Delft ligt bijvoorbeeld een replica van die kilo. En er zijn er een stuk of honderd. <laughs> uh, een stuk of 100. replica van een kilo. <laughs> ja. ja, dat, dat, dat is. Dat, dus, er is, gaat is, een hele wereld voor mij open die ik nog helemaal niet ken. Het is zo verrekt interessant ja. allemaal. Maar uh, Filip, eigenlijk, als de kilo geen kilo meer is, hoe ja. weten we dan nog. als we ja. ons. als Ja, ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ja, kijk, je, je kunt ooit eens afgesproken dat als je een liter water neemt, dus een puur water, geen zout, geen, geen suiker erin, eh, dat het, de massa van dat water, dat is één kilo. Dus je zou het weer kunnen uitrekenen. Dat was overigens, toen ze dat berekenen, niet helemaal zo. Ze zaten er een, een tiende van een procent zaten ze daarnaast. Dus je kan het weer opnieuw berekenen. Hmm. Uh, bovendien zijn er al die replica's, die zijn allemaal wat nieuwer. Dus die zijn allemaal nog wat meer, het goede gewicht. Ja. Maar je kan het bijvoorbeeld ook berekenen door te kijken van... als je nou een, een gewicht hebt van een kilo, hoeveel energie heb je nodig... om dat gewicht op te heffen vanaf mag, de grond. Je mag nog tien seconden praten, Filip. Ja, dan moet je die energie moet je meten en dan weet je ook wat een kilo is. <lacht> Dank. Ik hoop dat het nog Dank goed komt luk. met de oerkilo. Nou, Dank je wel. Filip Dreiber.